BHMA 1, de tuin en de kerk, ik liep door de tuin. De wind blies zachtjes in mijn gezicht. Ik was op zoek naar iets speciaals, iets dat ik nooit zou vergeten. Ik keek in de verte naar de mozaïekramen van de kerk. Ik zag een gezicht van achter het mystieke raam naar me zwaaien. Ik rook een zachte adem van rozen en narcissen... en ik liep door de tuin naar de kerk ernaast. Ik ging het portaal binnen en vroeg me af wie ik daar zou ontmoeten. Deze kerk vertegenwoordigde Vrije Hemelse Fontein die in ieders hart leeft, als men daarnaar wil leven. Sommigen zullen dichter bij deze fontein komen, anderen zullen het meer en meer verlaten. De zes bloemen, er zijn zes bloemen in het huis van Eli. De priester van Israël, de uitverkorene. Hij was de verzachter aller verzachters, en nu nam God hem weg, want hij waarschuwde zijn kinderen niet. Samuels tranen zullen voor eeuwig op zijn graf vallen. De eerste bloem, vader Eli, deze bloem bloeit vanuit mijn hart voor u. Ik, Samuel. Uw uitverkoren zoon, ik kom naar u toe, want u hebt me vanuit Mercurius opdoen komen en me naar het huis van Venus gebracht. U verzachte mijn wonden, u verzachte mijn ziel en gaf me gouden brood om te eten. In uw huis, o vader Eli, kon ik de stem van God horen die tot mij sprak. Mijn bloem van dankbaarheid zal voor altijd bloeien. U hebt mijn deur naar de hemel geopend. De tweede bloem, drie keer hoorde ik de stem van de Heer. En drie keer sprak u tegen mij dat u het niet was. U verwees me naar de bloem, de bloem van Venus. Deze bloem bloeit vanuit mijn hart naar deze bloem, die tegen mij sprak. De bloem die mij het leven schonk, de bloem die mij gouden water te drinken gaf, ik zal u voor altijd dienen. Mijn bloem van gehoorzaamheid zal nooit verwelken. De derde bloem, Vader Mozes, waar bent u? U was de drager van deze bloem, u raakte de zijkant van mijn kin aan en maakte mijn hart sappig. De hemelse bloem in mij zal me naar uw hart leiden, waar alle sappen zich verzamelen. Breng me naar mijn werkplaats, breng me naar mijn hemelse wapenrusting, zodat mijn hoofd in uw hemel kan zweven om daar voor altijd te verblijven. Laat me uw tuinen van hemelse woorden binnengaan om uw stem weer te horen. Laat de bloem van begrip mijn aderen volgen. Meng het met mijn bloed, zodat ik voor altijd van u ben. De vierde bloem, bloem van Maria, vlieg weer, open je baarmoeder en laat me je kinderen zien. Je melk was zachter dan de zachtste honing en zoeter dan het zoetste fruit. Je bracht me het zwaard van Adam om de poorten van Ede weer te openen. Vlieg, mijn regenboog, de hemel zal voor je opengaan. Bloem van Eva, moeder van duizend moeders, breng me naar je huis en begrip. Breng me naar de bloem der bloemen, want je sleutels rijken tot in de laatste hemelen. Open de rivieren met je bloem, de bloem van geboorte. Breng me naar de laatste oceaan die de laatste traan wegspoelt. De vijfde bloem, de vijfde bloem, bloem van Jozef, bloem van dromen, drink mijn hart binnen om mijn vader Eli te waarschuwen. Wek hem weer op om uw volk te leiden en open zijn oog. Geef hem het hart, mijn innerlijke vader, om zijn zonen wakker te maken. Laat hem het pad van Jozef bewandelen, geef hem de vleugels van Benjamin, om zijn huis weer binnen te gaan. Venus, laat je bloem niet zinken, richt je huis opnieuw op, om een huis van maïs te midden van honger te zijn. Sta weer op uit de woestijn, o heerser van Egypte, jij bent de gouden bloem. Laat uw levenstromen het land omringen, om de tafel van Abraham te verheffen. Laat Noach zijn gids zijn. De zesde bloem, de laatste bloem, het laatste oordeel om de zee weg te spoelen, om de tafel weg te spoelen. De laatste bloem die alle bloemen in één laat bloeien. Eén bloem zal bloeien als je slaapt, één klein bloempje zal boven je wakker worden. Ga slapen, kleine aarde, ga slapen, kleine hemel, want morgen is een nieuwe dag. En midden in de nacht zal de wind komen om ook deze bloem te laten slapen, zodat de nacht zijn vleugels helemaal om je heen kan slaan, zodat de kou van de nacht je aderen kan binnendringen om je aarde te laten afkoelen. 2. De dag na Ede. Je leeft nog steeds in de dag na Ede. Niet geïnteresseerd in wat daar werkelijk is gebeurd. Je stal de bloemen uit de tuin van Eva en je doodde de slang voor 66 goudstukken. Weet je zeker dat het de juiste slang was? Weet je zeker dat je goed hebt geschoten terwijl je schoot met je ogen dicht? De vlucht van de adelaar maakte een gouden pad voor de reiziger. Er hing een gouden draad. De vleugels van de adelaar verwarmden het hart en kalmeerden zijn ziel. Kon je de klokken horen luiden toen je geboren werd in je kleine doos op aarde? Of werd je opgeslokt door je eigen angsten en geesten gecreëerd door het kleine doosje om je daar te houden, de doos in de doos, maar weet je dat deze nieuwe wereld ook een doos is, met zijn eigen mensen en zijn eigen angsten en geesten? Weet je dat als je eruit stapt je een nog grotere wereld betreedt? Wanneer je de doos in de doos begint te beseffen, wanneer je ziet dat het leven dat je krijgt na de ontsnapping ook niets anders is dan een doos in een doos, met zijn eigen wetten en eigen sleutels, dan begin je te beseffen dat je nooit echt vrij bent. Je bent pas vrij als je aan deze hokjescirkel ontsnapt. Als je de ring draagt, als je de hokjes van het leven beheerst. De gele bloem groeit van hemel tot hemel. Het vraagt je niet om de doos te openen, het vraagt je niet om de doos te verzegelen. Het wil dat je vliegt en de dozen vergeet. Het wil dat je de ring van de hemel draagt. Het doolhof, als je de tijd vergeet en de maker ontmoet, kun je op adelaarsvleugels vliegen en de gele bloem bereiken, die diep in je hart bloeit, om het doolhof te ontmoeten waarin we vrij zijn. Want in het doolhof zijn geen grenzen, in het doolhof zijn geen leraren. Er zijn alleen twijfels en zeeën van verwarring. Het lijkt niet te eindigen, het geeft geen grens of een einde. Het creëert altijd meer vragen en meer geheimen. Als je denkt dat je eruit bent, ben je binnen... en als je denkt dat je aan de rechterkant bent, ben je aan de linkerkant. Maar in deze onzekerheid reist de waarheid... in deze wanhoop verschijnt de hemel van antwoord. We zien al onze herinneringen en voorspellingen op ons jagen. De gedachte wil ons. Maar we raken deze muren niet aan, we luisteren niet naar deze spiegels. In het Doolhof willen we gewoon de weg naar buiten vinden maar in het eindeloze doolhof vinden we nooit de weg naar buiten. We zijn voorbestemd om zo te verdwalen dat we sterven als een zaadje in de grond. In het centrum van het doolhof. Het zal ons daarheen trekken, het zal trekken, wat het doel is om ons in een gele bloem te veranderen. Hij zoekt de spiegeling van de gele bloem. Hij komt uit zijn doos, gekleed in het gele van de gele bloem, maar het is gescheurd en sterft, in het midden van het doolhof, in het midden van de doos. Zijn oude makkers jagen achter hem. De droom brak. Hij is nu een deel van de gele bloem, nog steeds stervende, nog steeds verscheurd, maar van binnen bloeiend. De hemel van de gele bloem verwarmt hem en brengt oude verlangens bij hem terug, de verlangens om vrij te zijn, de verlangens om de spiegeling te ontmoeten. Hij worstelt met oude geschriften uit zijn verleden. Ze proberen hem te verslinden, ze proberen hem terug te brengen naar de kleine doos. Hij reikt naar de gele bloem, rijkend naar de eeuwige bloem. Zo marcheren ze om een glimp op te vangen van de gele bloem, om een glimp op te vangen van hun vaders en moeders. Vader, bent u het echt? U sprak met me over deze gele bloem sinds ik jong was. U vertelde me over de tuin waar het is opgegroeid. De gele tuin heeft een deel in mijn hoofd, een deel in mijn hart. Dit dolhof waar u me over vertelde was de tuinman van deze gele tuin. U zei me dat deze tuinman wist wat hij moest doen. Moeder, bent u daar? Uw gele nectar zoemt nog steeds in mijn maag. De Rode Kerk was de plaats waar u vroeger bad. Mijn verstand is duizelig als ik aan u denk. Alsof alles wegdrijft. Als de dag voorbij is, zijn we slechts zaadjes die wegmarcheren om een nieuwe bloem te worden. Deze nieuwe bloem is ook niets anders dan een zaadje. We wachten er allemaal op om weer gezaaid te worden. Het zaadje in het zaadje. Elke dag worden we gezaaid. Elke nacht staan we op en morgenochtend weten we wat we moeten weten. 3. Het bos. Je ging de poort binnen tot het bos. Je kwam tot een bosmeer. Hoe verder je in dit meer zwemt, hoe meer je huidskleur verandert in de kleuren van de natuur. Toen je dit meer overstak, kon je tot de derde poort gaan. Je had de andere kant van het meer bereikt en je kroop door de modder en het zand van de boshoever, Je had je herinneringen overleefd, je had de snijdende standpunten overleefd. Je nam afscheid van ze. Je kroop door de bosbladeren, door het mos en de modder. De atmosfeer is hier erg vochtig. Dan komt er plotseling een grote slang voor je op en begint er een worsteling. Je voelt zijn koude lichaam zich om je heen draaien en je voelt zelfs zijn bloed door zijn aderen stromen. Hij bijt je in je onderrug en je schreeuwt, maar je benen beginnen hem naar beneden te trekken en je greep is erg stevig. Je voelt dat er een enorme kracht in je benen is gekomen. Je voelt dat je de wildheid van het bos krijgt, dat je één wordt met het bos en je bijt hem in zijn nek, terwijl je je nagels diep in zijn huid drukt, je hebt je angsten, frustraties en verwarring overleefd die de slang vertegenwoordigde maar je lichaam bloedt en je wonden zijn diep. Je komt nu op een plek met heuvels van warm zand. En hoe verder je door deze plek kruipt, hoe heter het zand wordt. Je voelt hoe het zand je vochtige wonden bedekt, wat je voelt als een genezing. De sfeer is vredig en er zijn wat kleine struiken hier. Het is alsof zachte, zoete melk door je aderen stroomt. De wilde bloemen, je betreedt een veld met wilde bloemen en je voelt je huid opbloeien. Je begint je als een bloem te voelen en je voelt dat je lichaam wordt opgesierd... alsof je fragiele gescheurde kleding draagt, maar wespen duiken op je... en proberen je tepels te prikken om alle melk en honing uit je te zuigen. Aan het einde van het veld zie je een poort waar je doorheen kunt. Je staat nu voor een enorme afgrond met een brug. Je loopt op de brug en je begint naar beneden te kijken en je krijgt de rillingen. De brug stopt plotseling ergens boven de afgrond... waar je op de rug van een reuzenadelaar kunt zitten die net zo groot is als jij... Verder en dieper in de afgrond zweeft een eiland in de lucht. De adelaar brengt je daarheen. Hier zul je moeten vechten tegen leeuwen, panters en gigantische spinnen. In het midden van het eiland vind je een ladder van draden die je uit de afgrond zal leiden. Je staat nu aan de andere kant van de afgrond en je huid lijkt op de regenboog. Je wonden en littekens zijn zo mooi, omdat ze spreken van je moed en doorzettingsvermogen. Deze wonden en littekens zullen de sleutel zijn tot de hemelse bloem waar je naar op zoek was. Je eet nu de hemelse vruchten en je voelt de zachte, heldere sappen door je verstand en stromen. Je voelt je herboren door deze stromen en je begint erin te zwemmen. Ze dieper te volgen in deze nieuwe wereld. Je ziet de tropische vissen vlak bij je zwemmen. Je staat op het punt de hemelse oceanen en zeeën te bereiken. Je vliegt op de rug van tropische vogels en je bereikt een ander eiland midden in deze zeeën en oceanen. Hier drink je de melk van kokosnoten en voel je de warme en koele zeewinden van de hemel... 4. Waar alle tranen botsen. Hij was overal teder versierd met klein wit satijn en van zijn lippen was het zoete druppelende. Ik voelde dat hij bloeide. Ik vroeg hem waar hij vandaan kwam en hij zei uit de zee van tranen. Ik vroeg hem wie hij was en hij zei dat hij mijn spiegeling was. Zijn uiterlijk was als een kind, maar zijn uitstraling was volwassen. Hij leek de man van tegenstellingen te zijn. Ik vroeg hem waar hij heen zou gaan. Hij zei terug naar de zee van tranen. Ik vroeg hem hoe hij dat zou doen. Hij zei dat de tranen de lijn zijn tussen de tegenstellingen. Tranen slaan allemaal op elkaar in, stromen van de een naar de ander. Tranen kunnen worden gedeeld, en hoe meer ze worden gedeeld, hoe meer ze op tranen van vreugde zullen lijken. Tranen zijn de enige middelen die de harten kunnen doorzoeken. Tranen zijn de enige manier om het verstand te doordrinken. Tranen zijn de bruggen die levens verenigen. Tranen zijn de sleutels om de verborgen delen te openen. Tranen worden gebracht om ons te kalmeren. Tranen worden gebracht om onze droge, harde zielen te verzachten. Tranen kunnen niet gebroken worden. Tranen kunnen niet verzegeld worden. Tranen kunnen alleen worden gedronken en in waarheid worden omgezet. Gooi de sleutel niet weg. Laat je kans niet bederven. Ze komen en ze gaan. Mis het niet. Ik vroeg de hemel om je deze schatten te laten ontdekken. Ik vroeg de hemel om je het te laten zien. Vanuit de hemel boven werd het gegeven. Als een schip om de haven te bereiken, als een beker om je pijn te verzachten. Laat de rivier van de een naar de ander stromen. Schaam je niet om je pijn te tonen. Alleen als je je pijn laat stromen, kan het worden opgelost. Alleen als we onze tranen zaaien, kunnen ze bomen worden. Tranen zijn de spiegelingen waarin we onszelf kunnen zien. Tranen zijn de spiegelingen waarin we anderen kunnen zien. Een tranendal, een zee vol spiegelingen, die me doen denken aan het verleden. Volg de stromen van tranen. Ze spreken en brengen ons terug waar we thuis horen. Wij behoren tot de herinnering. Tranen, het verleden van de hemel. Tranen zijn de boten om naar het verleden te gaan, tranen zijn de voertuigen om het hiernamaals binnen te varen. Tranen zijn de voertuigen om elkaar te bereiken. In de kruising van alle tijdlijnen bestaat het wonder, het wonder van herinnering, het wonder van verenigen. Tranen weerspiegelen wie we werkelijk zijn, leugens zullen vervagen. Naar een traan luisteren is een leugen verliezen. Ogen zonder tranen kunnen niet zien, ze zullen alleen de leugen zien. Tranen zijn de appels van onze ogen. Ik wil de wijsheid zien. De hemel gaf me de tranen om het te zien. Mijn tranen zijn mijn ogen, mijn tranen zijn mijn benen. Daarmee kan ik alles doen, een lichaam van tranen. De hemel is daar waar alle tranen samenvloeien. Er is een doorgang naar het verloren paradijs. Geef het terug aan mij waar alle tranen van de wereld samenkomen. Reis de ster, wordt onze nieuwe wereld geboren. Werk met de tranen, bouw door de tranen. Als je wijsheid wilt, vraag dan eerst om een traan, waardoor je de wijsheid kunt zien. Als je een vriend wilt, vraag dan eerst om een traan, zodat je die vriend kunt bereiken. Voordat je iets vraagt, vraag om een traan, en daarin zullen alle andere dingen verschijnen. En deze trap van spiegelingen leidt me naar de ochtendspiegelingen, waar alles duidelijk wordt. Van spiegeling naar spiegeling varen we. Wederom geboren worden in de bloem der spiegelingen. De nectar van deze rivier was een goed iets om te drinken. Het verzachte de pijn, drijvend naar de zee van spiegelingen. Spiegelingen van hemel tot hemel, spiegelingen bouwden het land. Spiegelingen bouwden de bloemenvelden, van boom tot boom is er vrijheid. Op weg naar waar alle tranen op elkaar inslaan. Wees blij met de tranen, want ze brengen je spiegelingen. Het zijn de juwelen van een gebroken hart. Het stuifmeel van een nieuwe wereld verspreidende. Spiegelingen leiden me naar het einde der tijden door golven van tranen. Spiegelingen leiden me naar het begin der tijden door golven van tranen. Vijf, zand van de oceaan. Deze bruggen zijn gemaakt van bruine bloemen. De bruine bloemen duwden me in de rivieren. Ze zijn sterk en weelderig. In de rivieren moet ik mijn brood verdienen. Alleen in de bruine nacht, de nacht in vele jaren, kan ik in de bruine bloemenvelden zijn. De pijl ging door het raam en nu ben ik vol bloemen. Deze bloemen zijn bruin. Ze reisden door de wind, door weilanden en bossen, totdat ze mij zagen. De pijl trof mij hard. Het was diep. Ik werd geraakt door de pijl, getroffen door iets groters dan mij. Het nam mij op en schilderde de hemel in mijn gezicht. De hemel zakt nog steeds in de Oerwoudrivier, De hemel een donkere. De pijl bracht mij over de bruggen. In de donkere nacht, naar bruine bloemenvelden. Er komen zoveel golven over mij heen. Watergevend geweten, de bron is als het sap van de verboden, verboden eeuwen. We kwamen tot leven in de geschiedenis om naar al deze sporen te zoeken. Wanneer de nacht bijna valt, daalt het neer om de grenzen van de zee te bedekken, de afstanden vervagen voor mijn gezicht, tot de flits van een bloem neerdaalt in deze ochtendstromen, alle dromen wegneemt. We mogen de grip niet verliezen terwijl we duiken. Dit zand in de oceanen, laat het ons begrijpen. De diepte, de eeuwige diepte, de oneindige diepte, in het hart van de mens. Zo verborgen gehouden. En zij zeggen u, kom tot God, en zij houden de diepte achter. De hemel doorziet de mensen door haar diepte. Nog steeds voel ik de striemen van uw diepte. Het heeft mij genezing gebracht. Vaak heb ik erover nagedacht, over u die mij steeds weer leidt. Veel dingen begrijp ik niet. Ik ben jong, en wat is een mens? Wat is het dat u naar de mens omziet? Van jongs af aan heb ik gestreden. Nu ben ik rijp het wapen te smeden. Veel bloemen heb ik zien sterven. Veel bomen heb ik zien wegzinken. Er zijn pijlen op mijn boog, terwijl er liederen bloeien op mijn tong, komend van een stille hemel. Tijdenlang heb ik gezwegen en eeuwige woorden aan elkaar geregen. Beroofd van verstand was ik zo lang, ik moest het doen met pijn. Ik voelde tuchtiging zo lang. Ik ben rijp mijn leven af te leggen, om het stilzwijgen te verbreken. En dan zal ik vertrekken naar de hemel van stilte, om voor eeuwig stil te zijn. In het duisterste van de nacht kunnen wij tot u naderen. Ja, de voorhangsels van hemelen zullen scheuren. Mijn gedachten kunnen mijn gevoel niet redden, ik heb uw woord nodig. Waar zij de honger stierven, zo vol van honing zijn zij nu, veilig bij de bijen en bloemen des hemels. Kom vlucht met mij. De dagen van de honger hebben honing voortgebracht. Kom waar zoete waarheid dwaalt. In het hart van de diepte. Kom, haar armen wijdgespreid, als zoete honing. Kom, grotere diepte is zij om naakt tot het paradijs te gaan, omhuld wordend door het woord. Kom, de honing volgt zij, druipende van haar mond en tepel. Komt, de melk van het woord, dat is zij, de honing van de diepte, haar raad is op u. Zij heeft uitgestort het woord, hun bron van zoete wateren. Nu vinden zij hun weg in haar. Zij bracht honger op een schaal om honing te doen rijpen, om de nachtspelers te laten komen, honing op de pijn, zij gaf u de doornen in uw vlees, als brenger van douw, bron van zoete honing, Diep onder de grond van uw woord, toon ons uw diepte, ik heb met hen geweend, ik heb met hen gesproken. Uw woorden met hen gedeeld, om uw aarde te versieren, tot een paradijs, doe mij toch ontwaken in uw hemelen. Mijn lippen trillen, uw lied is op mijn tong, u leidde ons door zeen, u leidde ons door droogte heen, door uw diepte zonken mannen met hun schepen, uw woord druipende van honing, totdat de nachtvlinder oprijst. Met mijn hoofd in bijennesten raakte mijn tong het zoete om eeuwig in u te sterven, totdat de nachtvlinder opreist. De nachtvlinder ging mij voor om vijanden te slaan. Veelvuldig heb ik naar u uitgekeken op mijn toren, terwijl de rivier brulde en bruiste in de verte. Ons gebed is nog steeds. Kennis, waarom hebt gij mij verlaten? Kennis, waarom komt u nooit terug? Alleen in de verte horen we het bulderen, komt dan snel. Uw bloemen zijn nog steeds te beminnen, maar hun doren zijn zo scherp. Toe. Doe u weer kennen als voorheen. Mijn jeugd heeft mij apart gezet, uw bossen, bloemen van uw kennis. Waakt op, kennis. Zij stuurde u tot het bos van de diepte, mijn lichaam bloeit van kennis. Draden van de honger gesponnen, vanuit de hemelen is het heil gekomen. In een doodstrijd bevond ik mij, alles wat scherp en hard was plette mij, tot tederheid mij vond. Witte bloem, tederheid na de steek, zachtheid na de dood, in bitterheid waar ik bezweek, van honger tot honger ging ik, in de hemelen vond ik heil, witte bloem, tederheid na de steek, wonden veelvoudig gestoken, nu spiegelt het dan in de wind, al die gezichten die ik was vergeten. 6. De gele bloemenhaag, dit zijn de dansen van het slaaplied. Hij voelde zich zo alleen nu, maar het deed hem geen pijn. Het was alsof hij diep zweefde in de zeeën van genezing, het was alsof zijn geheugen niet meer bestond, want het was alleen maar een zieke interpretatie van een gesprete verstand, Terwijl er iets tussenin zat, zoveel dingen weghoudende, hij wil niet meer terug, hij wil alleen dieper. Er is een zachte donder in de lucht, witte donder, terwijl de hemelen openscheuren. Hij zonk in een nieuwe realiteit, het was als een mosaik. Toen hij wakker werd wist hij niet wat hij met de droom moest doen, maar het was draaiende in zijn hoofd. Het hield hem opgesloten in een nieuwe wereld. Zij is de hemel van slaap, zij maakte als zijn dromen, de bloem groeit uit de put. Het maakt een brug over de zee. Gele bloemen groeien langs de kant, als een muur. Iedereen die daar gaat wordt verward. Zij vallen in slaap en dromen vreemde dromen. Geen leger komt door de gele bloemenhaag. Alle zullen zij slapen, met langzame pas door de bloemenvelden. Deze bloemen worden wit in de nacht. Zij van de gele bloemen, eens zag ik haar. Zij van de gele bloemen, zij is een tunnel naar de onderwereld. Zij leerde me de geheimen van de bossen en de wildernissen. Zij van de gele bloemen, zij gaf mij een plaats. Zij leerde mij de kennis, zij leerde mij lezen en vele talen, zij leerde mij schrijven en de schoonste kunsten, zij leerde mij strijden, zij van de gele. Bloemen, in haar heb ik alles gezien, zij van de gele bloemen, over het ravijn bracht zij mij, tot de dieptes van een woud, waar het altijd regent, altijd tropisch is, nu maak ik mijn tochten in een boot. Over de rivieren waarin langs de kanten de gele bloemen groeien, zij houden mij dromerig, zij houden mij in slaap, in diepe slaap. Zij geven mij hemels sap te drinken, de gele bloemen brengen het woord, het woord wonderschoon. En zij leiden tot een wonderlijke tuin, een lusthof, hij is aangekomen. Vastbesloten het geheim te vinden waar iedereen over spreekt. Hij staart naar de plant, met vreemde gevoelens in zijn buik. Een verlamming kwam over hem en hij viel in de handen van medicijngeleerden. Hij heeft nu de ontmoeting gehad. Hij had hier lang op gewacht, maar het liep bijna verkeerd af. Hij was voor lange tijd onder de medicijngeleerden. Hij weet niet wat hij moet doen. Hij loopt dwalend rond en kan niet weg. Het lijkt alsof hij dood is, terwijl hij leeft. Hij heeft het duistere geheim ontmoet, maar nu is hij in de war. Hij kan zijn gedachtes niet beheersen. Hij is niet gemachtigd om contact op te nemen met zijn familie. Hij krijgt geen toestemming. Hij heeft ook geen idee van wie hij toestemming moet krijgen. Hij denkt dat hij gek aan het worden is. Hij haat die planten nu, alhoewel hij weet dat hij misschien nu onredelijk is. Toch heeft hij het idee dat die planten duivels zijn. Ze worden vaak bij allerlei duistere rituelen gebruikt. Hij voelt zich verward. Hij heeft hulp nodig, maar durft het niet te vragen. Het is alsof het hem verboden is. Het voelt alsof hij in een coma leeft, niets dringt er tot hem door. Hij heeft het gevoel alsof mensen hem niet horen, wat hij ook zegt. Ze leven gewoon door. Hij heeft zelfs het gevoel dat het onmogelijk is dat iemand verstaat wat hij zegt. Ze horen hem wel. Maar zij verstaan het niet en het lijkt hen ook niets te kunnen schelen. Hij weet zeker dat hij onder een vloek is. Hij maakt een lange boswandeling tot aan een rivier. Dan loopt hij terug. Hij voelt zich opeens heel warm van binnen. Alsof iemand hem wel begrijpt of een gevoel dat alles wel goed komt. Maar dat is maar een flits. Als hij terugkomt is hij depressief. Het wordt zo erg dat hij weer een wandeling maakt naar de rivier. Ditmaal voelt hij zich alsof hij gewapend is, maar hij is ongewapend. Iets of iemand speelt een spelletje met hem. Hij is zichzelf niet meer. Iets is over hem gekomen. Hij heeft ook het gevoel dat hij niet goed meer kan praten. Alsof niemand hem kan horen of in ieder geval dat niemand hem begrijpt alsof hij in een andere taal spreekt die niemand verstaat. Hij begint wanhopig te worden, hopeloos. Hij voelt zich opgesloten. Hij heeft het gevoel dat er hier een oorlog is en dat hij tot het leger wordt geroepen. Hij voelt zich dromerig. Hij heeft nog steeds geen contact met zichzelf kunnen krijgen. Het is alsof hij zichzelf niet meer kan bereiken, alsof hij uit zijn eigen handen is weggegleden, in de diepte, verdronken. Eerst kon hij niet weg en nu wil hij niet weg. Iets roept hem op voor de oorlog. Maar dan enige tijd later belandt hij bij de medicijngeleerde. Hij voelt zich gebroken. Hij is verwond, misschien zelfs dodelijk. Mensen vertellen hem dat hij ergens is ingesprongen. Het was nogal van een grote hoogte is hij zijn verstand aan het verliezen, soms is hij bewusteloos. Hij denkt dat er iets goed mis met hem is. Hij is opgesloten in een nachtmerrie, alsof hij in een coma is. Daarom komt hij hier nooit weg. Hij kan niet goed nadenken. Hij kan niet tellen. Alles is zo groot en ver weg om hem heen. Hij bevond zichzelf in een wilde zee, totdat hij aanspoelde op een strand. Een plant met gele bloemen, over die brug kwam hij hier. Er moet een uitweg uit dit doolhof zijn. Hij komt er wel in maar niet meer uit. Hij is in een halve coma. Hij kan zich niet goed bewegen en niet goed ademen. Hij is bang, daarom verdraait hij de woorden. Zij zijn duister, hij trekt zichzelf op aan de struik, planten met bloemen. Het groeit aan de randen van de rivier, het is bijna als een spiegeling. Moed heeft hij niet om het in detail te bespreken. Hij praat er slechts omheen. Hij is zo gemaakt. Het is zijn aard geworden. Hij drinkt van de bloemenzee en stikt bijna in haar zaad. Warmte komt met golven om hem heen, hij draait en woelt in zijn bed. In de rivier hangen de witte bloemen diep, met een zwaar gewicht. Alles loopt over in de wildernis in de diepte. Het is een schuimende zee, wild golvend. Hij kijkt erna en het is alsof hij in een coma is. Niemand kan hem horen. Niemand kan hem verstaan. Het is alsof er nooit communicatie is geweest. Niemand kan iets overbrengen. Hij zinkt weg in de witte zee. Het neemt zijn tijd in beslag. Het neemt alles. Golven overweldigen hem en nemen hem mee, dieper. Hij moet tot haar geheime doordringen, zeven, de geheime sleutel, ze was een bloederige wond in mijn hart. Ik kon haar niet doorzien, maar soms in flitsen was alles duidelijk, ik begeerde haar te kennen. Zij was mijn innerlijke wond. Het was een vruchtbare plaats, als de tuin rondom de hemel in mijn gedachten, de wond was te waterig om iets te zeggen. Alles wat ik greep zijpelde weg, het greep mijn hart en liet mij een gat in de tuin zien. Er was een speciale taal in de ring gegraveerd, bepaalde tekens. Het verloor zijn betekenis geheel. Niemand wist meer wat het was, niemand kon mij nog stoppen. Zij was mijn innerlijke wond, zij was het geheim. Zij leefde diep binnenin, ik ging een stenen trap op, waar ik haar zag staan, mijn innerlijke wond, met een mes en een speer. Ook had zij een boog met pijlen. Alles begon te draaien. Ik had geen kracht meer om op te staan. Ik was opgesloten. Ik vond het gevaarlijk en bracht het terug, maar ik kon mijn weg er niet meer uitvinden. Maar toen werd ik zelf als een gevaar gezien. Men wilde mij uit de weg ruimen. Ik zocht altijd het gevaar op en het redde me er altijd uit. Het was mijn geheime sleutel, alles is wazig hier. Met haar zal ik voorzichtig omgaan. Niemand kon mij nu nog vinden. Alleen de gele vlinder. De gele vlinder was een sleutel in mij. De fluisteraars van het heelal moesten mij hebben. Hij was de vlinder van het trauma. Ik bloedde. Ik viel op de grond en de vlinder nam mij op. Ik kan er niet veel van navertellen. Het was het duisterste gat van mijn leven. In een zeegraf ging ik en ik werd zelf een fluisteraar. Fluisteraars geven giftige melk. Ze verwarren de ander omdat ze bang zijn dat iemand hun hart binnendringt. Ze zijn onnavolgbaar. Het zijn orakels. Met raadsels bewaken ze hun bruggen. Ze verscheuren alles en bouwen het dan weer op. Ze hebben gestoken, en nu is alles zacht als honing. Ik had geen andere keus, ik kom niet meer terug. Bij daglicht was ik een golf in de zee, totdat de honing mij vindt. Honing op mijn gezicht, gestoken door bijen. Het brengt ons thuis, over land en over zee, diep in de wildernis, omgeven door wespennesten. Het wespennest bewaakt mijn geheugen, het wil me een ander gezichtspunt geven. Een andere plaats om in te leven, zij handelen in herinneringen. De wesp zal blijven steken totdat de herinnering open is, totdat de herinnering op de juiste plaats is, totdat het is. Begrepen, het was te sterven verschillende malen om te komen tot de diepste dood. Zij die daar kwamen verloren henzelf om experimenten te worden. Er werd onderwezen over de ervaring van dromen. Er waren watervallen hier en vreemde cryptische experimenten, hier keek je recht in de gezichten van een hogere melk. Er was geen andere manier binnen te gaan dan door het vreemde cryptische hier moet je je verstand in bepaalde patronen brengen. Er waren verschillende muren waar niemand overheen kon. Deze muren hielden de verschillende realiteiten gescheiden... en in zijn realiteit was hij de uitverkorene. Was hij de enige overlevende? Hij had het woord. Zijn wij de enige overlevende? Vroeg hij, er moeten er meer zijn, zei de vrouw. Zijn herinneringen was het woord. Hij kon het gebruiken wanneer hij het nodig had. De vrouw nam hem naar een markt waarin woorden gehandeld werden en waar woorden geruild werden. Hij moest het beste woord bouwen. De vrouwen op het eiland waren donker en vreed. Hij vertrouwde ze niet. Andere mannen waarschuwden hem niet verder te gaan. Deze vrouwen konden niet vertrouwd worden. Het was alsof het verleden niet meer bestond. Hier was alleen de weelde van de dood. Hier konden ze de verloren dromen en nachtmerries ervaren. Hij durfde niet te bewegen. Hij ontdekte dat zijn wapens hem opgesloten hielden. Het komt door bloemenvelden. Hij verkoopt goede dromen... Allemaal illusies, ze volgen hem tot achter de bergen. Waar de bloemenvelden overgaan in zeeën. Het brak door de stad heen, niemand wist waar het vandaan kwam, ik had haar van een afstand gezien, en ze kwam steeds dichterbij. En de tuin rood als bloed, verborg haar edelstenen, vastgeklonterd heil. En sneeuwwit kant bedekte haar voeten, en ze was de bloesem van het morgenoog. Rode bloesem omhulde hen. Hij zit op het witte zand. Hier en daar liggen wat bladeren. Ik wil meer weten over het gevaar, zei hij. Boven hem zag hij struiken, als een put. Hij werd naar binnen gezogen en kwam in een plaats waar een heleboel vrouwen waren. Op hun voetzolen waren de namen van hun vermoorde mannen te lezen, die zij zelf hadden vermoord in de huwelijksnacht. Ik moet me van illusies onthouden, zegt hij. Hij moest er spontaan van overgeven. Hij voelde zich anders. Hij voelde zich in een lange diepe put wegglijden. Er was meer en meer begroeiing. Het leidde helemaal tot onder de grond, maar het was ook een heel gevaarlijk labyrinth. Acht, Het hemelse pad, door haar kon hij eindelijk het verleden vergeten. Nu was hij dezelfde niet meer, het weet hem altijd weer te vinden. Zij blijven op een afstand, hoe kunnen wij u dan op uw woorden vertrouwen? Zijn wij niet alle als blinde geleid door blinden, tranen op een dag van ijs? Ik riep haar, maar zij scheen mij niet te horen, of niet te willen horen, toen klom ik tot haar op, maar gleed verder weg dan tevoren, in de putten van sneeuw, tot de meren van ijs, totdat een oceaan mij overstroomde, een golf overweldigde mij, en nu ben ik hier, wij kunnen niet tot haar naderen, tot het ijs zullen wij wegglijden, ik smeekte tot de kennis, maar ik gleed nog verder weg, tot een duister rivierengebied, wij kunnen niet tot haar naderen, de afstandelijke is zij. Zij woont ver weg en hoog op de traan, wees daarom dankbaar met elke traan in uw leven, zij weerspiegelt haar, wij zagen haar door een mysterie, als door de spiegelingen van haar tranen. Wij komen tot haar, over een brug van tranen, ondaan van alle menselijkheid, volg het, terug tot de traan, zo kunnen wij weer mens worden door de traan, haar stem te verstaan, ik riep haar en ze kwam maar niet, ik moest eerst dieper gaan, tot de spiegelingen van haar tranen. Zo draaien de spiegelingen in hun hoofd, zij zien haar niet, alleen de weerspiegelingen van kennis, wij zijn verdwaald in een spiegelingen, in een paradijs van spiegelingen, wij kennen de kennis niet. O kennis, doe ons u vinden, hemelse kennis, tronende op de traan, opgeborgen in de traan, in ijs. Zoveel wachters, als de wachters van de traan, maar zij is diep in de wildernis. U bracht mij naar het paradijs. In uw wil wil ik gaan, bij uw geheim wil ik zijn. U doet mijn voorhangsels open, tot zachte dromen. U hing het in mijn haren en verzegelde mijn voorhoofd. Opent uw hemelse weg, een hemelspad. Waak over onze zielen, schenk uw woord tot een doorgang over bruggen. De rust van uw beminnelijke schuilplaats, onder de putten heeft u het neergezet. Wij komen tot u. Wij sluiten onze ogen en denken aan u. Aan u die ons leven schonk, aan u die ons opzocht in onze kerkers en putten en leidde ons tot de diepere weg. Van onderen kwam u laat ons dan dichterbij komen. Het paradijselijke eiland, neem ons op in uw lieflijke hand, in uw paradijs, waar wij in vrede kunnen leven. Genees ons en leer ons. Dank u dat u tot ons bent gekomen. Ja, diep in uw putten zonken wij, Totdat u ons nam tot de dieptes van u, op de bodem van onze putten vonden wij uw weg. Leid ons, neem ons mee, overstroom mij met uw gloed, een bloeiende, groeiende ochtendvloed. Ik groei wanneer gij mij aanraakt. Ik bloei wanneer gij aan mij denkt, ik kom altijd tot uw holen. Ik ben nog nooit zo diep geweest als nu, in de dieptes van uw velden, kom nu en doe mijn diepste verlangens ontwaken. Tot dit paradijselijke eiland, zij is de veldhemel, de hemelse. Overstroom nu ook mij. Vergeet mij niet. Laat mij binnen in u. Ik ben gemaakt aan u gelijk. Bescherm mij tegen de kou. Mijn hart is zo koud. Ik ben als een blokhout. Tot u mij kust, dan ontwaak ik tot hartelust. Dan voel ik alles in mij bloeien. Tot uw dieptes ben ik gevlucht, want de vijand zat mij achterna. Nu heb ik haar gekust. Steeds zoek ik naar u. Steeds droom ik over u. Vaak kan ik er niet van slapen. Het maakt mij zo moe. Heel mijn leven geef ik u. Waar moet ik anders naartoe? Zij zitten mij op de hielen. Tot u kan ik vluchten, in veiligheid kom ik, maar ik kan uw woonplaats niet vinden. Hoe lang zal het nog duren? Neem mij aan, ik ben een arme, te zwak om tot u te komen, maar te sterk om door de vijand te worden weggenomen. Neem mij aan, ik ben een arme, ik kan uw woonplaats niet vinden. Alles stroomt van mij weg. Toe, leid mij, breng mij terug op het pad. Ik hoor uw stem in de verte, maar gij laat u zelf niet snel kennen. Zij hebben mij bedrogen en daarom vlucht ik tot u. Ik ben nog niet tot uw woonplaats gekomen, maar stil en stap voor stap zal mijn droom uitkomen. Hebt gij mij ooit gehoord toen ik tot u bad? Hebt gij mij ooit gezien hoe ik naar u verlangde? Mijn hart bonste reeds toen ik jong was in mijn hoofd toen ik gedichten tot u zond. Gedichten van volwassen taal, maar gij hebt mij tot de wildernis gezonden. Hemelse der Bergen denkt niet dat ik sterk genoeg ben de haaien te bevechten. Ik ben nog jong en zwak. Straf mij niet te zeer. Denk niet dat ik wijs genoeg ben filosofen te misleiden. Ik ben nog een kind, teer en hulpeloos in de woeste hand der aarde. Vorm mij als klei, maak mij sterk in uw hand. Maar gij hebt mij enkel zwakheid gegeven. In een droomwereld verkeer ik nu. Ik ben te zwak om op te staan. Een woesteling ben ik nu. Op mijn reis heb ik nooit rust. Voer ons door de donkere dagen. Leer ons u beter te kennen. Ik kan je niet zien. Je bent te ver weg. Ik kan je niet horen. Je stem is zo ver weg. Ik hoor alleen wat gefluister, maar wie is het? Ik weet het niet. Is het uw boodschapper? Of is het slechts de wind? Gij komt overal te laat. Waarom hebt gij ons weggeduwd? In duisternis zoeken wij u. Neem ons mee. Neem ons mee tot u. Wij lopen tegen muren op. Wij kunnen niets beginnen. Onze stem ketst telkens terug, ten dode opgeschreven. En gij komt altijd te laat. Hoe kom ik daar? Hoe ken ik jouw hart? Door smart kom ik tot overig land. Is daar dan geen andere weg? Moeten wij voor eeuwig leiden? Is daar dan geen andere ingang? Toe, vertel me. Is tijd te overbruggen? Ik ken je nog steeds niet, na deze nacht. Ik zie je nog steeds niet, jou, één en al pracht. Ik hoor je niet, waar ben je gebleven? Hier liggen tranen van het verleden. Waar ben jij? Ben ik dan alweer bedrogen? Waar kan ik anders heen? Heel zacht in de morgen, verlegen sta jij aan de poorten, met je hand uitgestoken. In lompen gekleed ben jij, als de pracht van het getij. Schoonheid van tedere woorden verspreid je, al wat ik nodig heb ben jij, de aarde wil mij verscheuren, bescherm mij. En zo zijn de vijanden door hun val tot bloemen geworden, en zij stond op en sprak haar woorden, en deze waren zeer zacht en teder. En zij sprak en zei, jou worden de sleutels gegeven van de geheimenissen van haar. En ik zag een woeste zee voor me liggen. Wiens golven traag en schokkerig bewogen en uit de zee kwamen zij op reizen, en zij waren de eeuwige. En toen zag ik traag bewegende wolkenhemelen, zo komt gij tot de hemelrivier. In haar dan zijn alle vruchten van het lijden en de vruchten der dood. In haar dan is eeuwig leven. Maar zij dan die voortijdig van deze vruchten eten, zullen de eeuwige dood sterven, en daarom heeft zij het ook altijd het verborgen gehouden, opdat gij niet door de vrucht des doods te eten voor eeuwig zou sterven, daarom zalig zij die tot de hemel zijn gekomen. Ja, Snel daalde het op u neer, om in ijs te veranderen. Ja, moeizaam was uw strijd op aarde, maar door de hemel kwam het als de regen over u. En de seizoenen dan zijn om tot de warme gebieden van de hemel te komen, dringt tot hen door. Zo is zij dan de weg, leidende tot de diepere hemel, en stap dan in haar boot. Tot de diepere hemel bent gij gekomen. Als de zee in de woestijn voel ik mij, de hemelse zee. Tot haar ben ik gekomen, als het zachte van de hemel. Hier maak ik mijn woning, tot de hemel zijt gij gekomen, hen van het zachte. Wanneer zij steken voel je het zachte. Nu word ik gestoken door de zachtheid. Ik word gestoken om dieper tot de hemel te gaan. En zo kwam ik tot de dieptes van de hemel in haar. En er zijn zeeën in woestijnen, haar zeeën, aan de woestijnzee zit zij, in het zand. Wil je dieper tot de hemel komen? Volg haar dan. Tot de ijzichten bracht zij mij, zij en al hun vreemde talen. Na de winter wordt het donker, het donkere seizoen met al zijn duistere zeeën en duistere woonplaatsen. Zeer zacht zijn hun steken. Na hun winter kwam de duisternis, het woord van de duistere zeeën en hun woonplaatsen. Hier is het altijd te laat, voor een gerechtshof van leugenaars sta ik. O, steek mij diep en maak mij dronken, want tussen zulke leugenaars red ik het niet. En haar hemelse oog gaf mij grote visioenen en ik kwam tot een eiland in de zee. Stekende vissen zwommen hier omheen. Maar zij staken slechts in zachtheid om de visioenen te laten groeien. Wat er gebeurt kunnen we beter bekijken achter glas. Het zal onze ziel toch wel grijpen. We zien haar achter tranenglas, tranen hard geworden als steen. Achter tranenglas is de woeste wildernis, 9. De vaagheid van de bloemen, tranenglas als vurige stenen tussen jou en mij. Ik kijk er doorheen en zie jou op een andere manier. Ik zie een andere kant van jou en kan het beter plaatsen. Alles is hier achter tranenglas. Het geheim van de bloem. Je komt hier nooit aan, altijd ronddraaiende, totdat de wind je wegduwt. Het moet vooral vaag blijven. Als je het te duidelijk maakt, raak je erin opgesloten. In vaagheid kun je altijd door blijven groeien en kunnen de betekenissen veranderen. Dit is de vaagheid van de bloemen. Zij spreken. Maar zij worden niet gehoord. De planten verstaan het niet. Zij hebben hun eigen leven. Zij vangen alleen fragmenten op. En geven er hun eigen betekenis aan. Hoe meer worden je gebruikt? Hoe meer je ook weer versluiert, bloed zal tot nectar worden. Het zal wel ingewikkelder zijn dan wat ik nu denk. Te veel op dezelfde plaats gestoken. Ze hebben me stijf gespoten, maar ik draag nu de bloemen van het lijden. Ze hebben me stijf gestoken met angels, maar ik draag nu de honing van het lijden. Ik heb sieraden in mijn haren, als de sieraden van het lijden. Ze hebben me gestoken en nu ben ik dan honing van het lijden. Te veel verbroken, te veel op dezelfde plaats gestoken. Ze schiepen daar een wond in een wond. Als een waterig trauma, geen kracht meer om op te komen, en de laatste steek was dan om te doden, om mijn ogen te openen. Ze stak mij diep: gij eet dan honing nadat gij te veel bent gestoken, neem hen mee tot de velden, te veel staken ze mij, maar nu zijn ze dood, hebben wij macht over de dood, als wij te veel zijn gestoken, als bloed tot nectar wordt, ik kom tot de morgen. Om alles terug te draaien, zij hebben mij te veel gestoken, zij hebben mij te veel gebroken. Alles deed pijn, aan het duistere ijs komt geen einde, het wonder geschiet binnenin, de bloem verkondigt het einde, en dan is alles in het woord, achter tranenglas. Het laatste wat je tot me sprak is nu achter tranenglas, achter vurige gesteente, in het woord. Ik sta ernaar en het doet me niet meer pijn, ik kan nu afstand nemen, maar ik tril nog steeds na, ik weet nog wel dat ik. Bloedend kwam, maar nu gaat het beter met mij, een vreemd gevoel dwaalt door mij heen als ik ernaar staar. Als nectar van bloemenkelken die door mij vloeit, als de wondermelk, nectar en honing zijn mijn vrienden. Het is de adem van levensgeluk, plezier om het spel wat is gewonnen, genot om de aarde die niet meer bedrukt, warme nectar, mijn mond vol van levensmelk, de aarde verzegelde het verleden, zoveel stormen die de zee dragen, het bruist met levenssap, eindeloosheid van de nectar. Alles gaat in cirkels hier, het leven houdt op en gaat dan door, de bloem houdt de schepen af van het geheim, de rode zee de eeuwige duisternis van ijs, de leugen overvloeiende in de waarheid. Totdat het rode ontwaakt, tot rode bloemenvelden ging ik in de woonplaats van de rode hemel. De hemel van rode bloemenvelden, als een geheim opwellend in de lucht, waar zoveel stemmen haar hebben doen ontwaken, tot het hek gaan wij, en dan eroverheen, wij rennen tot een nieuw geluk, tot de rode duisternis, oorlogsgeluk, is slechts een bloemenveld die de getijen weer spiegelt. Het geluk van het overvloeien van de seizoenen, van de leugen tot de waarheid, in haar taal hebben ze alle een plaats, totdat het rode ijs het raadsel openbaart, rode hemel om het verstand te. Genezen, tot de rode zee gaan we, het verstand versluierd met rode hemel, als honing voortgebracht, een zoete droom, voortkomende vanuit het duistere ijs. 10. De regen wast alles weg. Zo heeft zij dan geen profeten, maar zij die haar gehoorzamen zijn als jagers voor haar aangezicht. Diepgaande belevenissen turen door het tranenglas, het vuurige gesteente. Ik kijk naar jou, jij kijkt naar mij. Maar dit moment zal ooit ook weer gaan staken. Diepgaande herinneringen tussen jou en mij, turende door het tranenglas. Maar snel verdwenen zijn zij, tussen jou en mij is niets meer. Morgen is er ijs, de prijs van de herfst. De winter komt, sterker dan vuur. De klauwen laten los, niemand zal zaken doen. Er is niets meer, alles is voorbij. Alles gaat voorbij, ik tuur. Door het tranenglas, door het vurige steente, naar vage herinneringen, ik ken ze niet eens meer bij hun naam. Als wezen spelen zij daar, ze zien mij niet, ze zijn te ver weg. Als de morgen nu maar komt, dan ben ik voor altijd weg. We kunnen niets voor altijd dragen, aan het einde der dingen zijn we vrij, herinneringen draag ik bij me, ook zij zullen vergaan. Waar grijp ik naar? Ik voel me spastisch, niets kan ik bereiken, alles gaat voorbij, ik kan niets vasthouden. En als ik het doe, doet het pijn, nee. Ik laat alles los, voordat het mij loslaat. Ik ben te bang om nog eens te vallen. Ik ben nu ver weg. Niets kan me meer raken. Ik kan niet meer grijpen. Ik ben verlamd. Maar nog steeds sta ik stijf. Snippers aan het einde van de dag. Schaduwen van het verleden. Een woonplaats bouwen kan ik niet. Niemand kan ik verstaan. Ik ben als doof en blind. Alles zal vergaan. Ook duisternissen gaan voorbij. En dingen worden kouder. Een nieuwe vogel vliegt. Achterlatende zijn pasgeboren jongen. Alles gaat voorbij. En scherpe dingen worden zachter, alles gaat voorbij, ook de herinnering tussen jou en mij. Ik kan er niets aan doen, het is te laat. Zij is dan de wever, tot aan de spiegelingen, en zij sprak: Ziet dan, de heilige traan is vlees geworden, en deze traan kwam, en zij heeft dan een schip van tranen. Leidende tot onder de hemel, want zonder hen zou er dan geen vruchtbaarheid wezen, en zo is dan ook de hemel, die als haar tepel is, en het heeft de aanblik van spiegelingen, als vurige stenen. Tranenglas. En zo is dan de hemel als het schip van tranen en haar schoot. Zoveel woorden van elkaar gebroken, ik weet niet alles, maar ik ken het leven. Alles is maar voor even. Het steekt me diep, maar u bent het die mij riep, als een echo uit de duisternis, makende al het harde zacht, totdat alles tot onder de hemel zakt: het spiegelende ijs, spiegelingen van een duister verleden, die alle gezichten laten zien. Hier kruisen de spiegelingen, op een grote trap, op een grote brug. Dit zijn vergeten paden, het gaat dieper en dieper, waar het geheugen de verslaving is, bij de bron, de hele hemel is bedolven onder ijs, de voorhangsels van een nieuwe wereld, uitgestrekte bloemenvelden, trager en trager gaat mijn boot, kies je voor de diepte of kies je voor de taal. Ik zag mezelf rondzwerven over zeeën, in een boot, zonder klederen, alleen met een paar witte bloemen over me heen. Hij heeft altijd honger, maar het voedsel bereikt nooit zijn mond. Zijn woorden komen ook nooit aan. Hij spreekt wel maar niemand heeft het ooit kunnen horen. Hij heeft nog nooit iemand aangeraakt en niemand heeft hem ooit kunnen aanraken. Hij is nog nooit pijn gedaan en kan een ander ook nooit pijn doen. Hij is altijd op weg, maar hij komt nooit aan. Hij kan niks voor je doen. Hij vaagt altijd weg. Het regent om te verzachten, om de honger te brengen. Hij is op weg naar het holle, zulke diepe putten. Ik bevond mijzelf op de rug van het grote misverstand een vis in de hemelen. Die kusten zijn te ver om te bereiken. Hier vechten de oude dialecten. Hier strijden de woorden, de uitgangen en de talen om de voorrang en de eer. De oude dialecten, de oude dolhoven en dwaalhoven zullen de oude oorlogen ter ruste brengen. De hemel spreekt een andere taal dan de aarde. De dingen om ons heen en de herinneringen zijn cryptogrammen. Wanneer men die taal niet begrijpt gaat men gebukt hieronder. Op de hei zag ik haar wandelen, ze keek niet op of om, ze leeft langs alles heen. Het enige doel van de traan is om betekenissen te veranderen. Ik was op de hei en ik begon dingen anders te zien. Ik begon haar beter te begrijpen. Nee, het is niet afgemaakt. Ergens anders gaat het verder. De hei is het halve, de onvolkomen pracht, waar de morgen opkomt. De hei is de armoede, niets is afgemaakt. Zij hebben alles verloren, om de wildernis te bereiken. Alleen in naaktheid zult gij binnengaan. De wildernis uw enige bedekking. De tocht stopt halverwege. In de oorlog... Alles is hier half, ergens anders gaat het pad verder, het pad eindigt hier in de zee, de regen heeft alles weggewassen, niets zal gaan tot het einde, alles zal teruggaan tot het begin, waar het rode zicht is, waar het zicht is door stromend bloed. Zij heeft geen kinderen, noch profeten. Voert daarom een hemelse oorlog, want alleen zulke zullen bij haar zijn. De ongehoorzamen zullen ten prooie vallen aan de roofdieren en de deuren zullen voor hen gesloten zijn. Als blinden en lammen zullen zij weggevoerd worden tot de slagbank, want zij hebben de heilige oorlogen verzaakt. De gehoorzamen hebben zichzelf diep leren kennen door hun armoede en hebben om nog meer armoede gevraagd. 11. Gevoed door de borsten der duisternis, ja, het achtervolgt u, en de angst, en zeker ook het depressieve, maar gij zijt tot het zaad daarvan gekomen. Gij dan hebt de angst gekend als een leugenaar. Ik voel mij rustig en kan weer ademen. Hier maak ik mijn woning en zal ik verder reizen. De warmte spreekt tot mij, een ziedende warmte, van vreemd stekende planten, maar wanneer zij steken voel je het zachte. Na hun winter kwam de duisternis. O, oh, wat ben ik bedrogen. Ik ging van leugen tot leugen. In welk leger zal ik nu dienen? Van leugen tot leugen reizen wij. Steek mij diep en maak mij dronken, want tussen zulke leugenaars red ik het niet. Zij zitten achter mij aan. Die leugenwaterval bij de bronnen der leugens. En ik viel in slaap. Ze steken hier zo zacht, zo zacht, ik word er dronken van... en ik kwam tot de diepere zeeën en tot de oceanen... totdat ik een groot visioen zag en ik kwam tot een eiland in de zee. Stekende vissen zwommen hieromheen... maar zij staken slechts in zachtheid om de visioenen te laten groeien... waar messen en speren gestoken zijn totdat het verleden open gaat. waar de markten staan. Gij kunt twee dingen doen, maar strek u uit tot het derde. Ik heb u veel te zeggen... Maar ook raadselen heb ik gegeven. Ik heb u laten drinken en in het dodenrijk laten dalen. Ja, gevoed heb ik u door de borsten der duisternis. Ik ben meer waarde dan het visioen, ik ben de duisternis. Kom tot mijn tenten. Ik zal u nieuwe namen geven. Ik heb u rust gegeven, een eeuwige rust. Ik heb u gehaald tot het dodenrijk, waarin gij nieuw leven hebt verkregen. Ik breng boodschappen van verleden tijden naar boven. Ik spreek tot de bergen en de heuvelen en zaad dalen op hen neer tot nieuw gewas. Een nieuwe schepping zal komen, geheel nieuw en ook de goden worden herschapen. De duidelijke zin van het woord zal hersteld worden en de taal. Ik zal integreren. Mijn woorden zijn kracht en kennis, als het rode dat van de heuvelen druipt. Ik voer oorlog in gerechtigheid en in kennis. Ik breng het rode tot de bergen en de rivieren. Gij dan zult het rode der aarde voortbrengen, het vuile rode van diep onder de grond en het rode ijs. Wie bracht jou naar de overkant, wie maakte jou als brandend zand? Zij raakte mij aan in moedertaal, de oplossing zoekend. Zij brengt mij tot de dieptes van het bestaan. Zij verbergen hun waarheden tussen raadsels en vinden elkaar terug op verborgen en afgelegen eilanden. Spreek tot mij in raadselen, leid mij door de wildernissen van het leven. Ik voel je door jouw raadselachtige taal, een taal van leugens en van pijnen. Leer mij die taal verstaan. Je taal is wild en gevaarlijk, woest, want je wilt geen indringers. Zo is dan de letter dodend, de geest misleidend, maar de kennis schenkt eeuwig leven. De kennis is het donkere dat het grotere geheim houdt. Zij leidt tot de wildernis. Die ziel werd in het paradijs geschonken. De hemelse ziel is de hemelse armoede. De loonwerker werd tot een plaats geleid waar dingen zo zwaar waren dat zijn woorden opgeslokt werden, zodat hij zou komen tot de hemelse ziel. Dit zou gebeuren in de bitterheid van de ziel. De adem moest in hem sterven om plaats te maken voor de bitterheid van de hemelse ziel, zodat hij doorgang zou hebben tot de schoot van de duisternis. De loonwerker werd gekweld tot het einde, totdat zijn tong het uiteindelijk begaf en hij stom werd voor de hemel, totdat alleen de hemel nog door hem zou spreken. Hij werd tot die duistere stilte geleid. Donker van huid is zij als de tenten van Kedar. Zij is een bron van het paradijselijke zaad. Diep in de ziel ligt het hart de plaats van honger en kennis. Hier worden wij met haar verenigd. Zij is als een wapenrusting. De loonwerker keert terug naar de naaktheid en gaat in ballingschap door armoe. Zij grijpt hem en brengt hem naar de onderwereld. Zij brengt hem tot haar moeder om zo tot het hart van de onderwereld te komen. Hierdoor komt de loonwerker tot de levendmakende bronnen van de ziel. De levende ziel die in het paradijs werd gegeven betekent door armoede tot horen en gehoorzamen komen. Leven is het zijn in de rauwe, natuurlijke staat, vol bloed, ongemengd, als een stromende rivier, nog steeds is er de roep te leven vanuit de besnijdenis. De besnedenen worstelen met de wilde beesten en geven niet toe aan de verleidingen, het opgaan tot de dag, kijk dan naar de hemel. Waar zij alles goed maakt, met een loon voor de volkeren. Zo zal het goede beloond worden en het kwaad zal ontmaskerd worden. Zij zal u de weg wijzen, achter de voorhangsels van deze wereld ontmaskerd dan het kwaad. Zie, als alles ontmaskerd is en u de hemelse kennis hebt ontvangen, dan zal alles goed zijn. 12. De laatste van de hemelse tuin. Ik denk dat ik dood ga als ik naar haar kijk. Het was alsof ik haar met mijn ogen niet kon ontwijken. Ik denk dat ik dood ga als ik haar aankijk, dat ik het dan gewoon niet overleef. Naar haar kijken durf ik niet. Ze is als een berg waarvan ik af kan springen, daarom beklim ik haar niet. Het was een dag des doods in de tuin van Spot. En gisteren was ik in de tuin van Vreedheden. Mijn herinneringen zijn daar. Mijn hersenen bloeden. Ik hoor haar stem en door mijn hoofd. Ze is de laatste van de hemelse tuin, dus ik kan haar niet wegdoen. Zij is als de erfenis. Uit mijn gedachten is ze niet, ik ben er bijna ziekelijk afhankelijk aan. Het is mijn levenswarmte. Maar toch voelt het alsof ik heen en weer gesleurd word. Ik heb nergens grip op, ik glijd telkens weg, dieper. Dit is een doodlopende weg, een fuik. Ik durf er niet naar te kijken, want dan ga ik dood. Iedereen die er naar kijkt verandert in steen. Zo is het leven. Is dit de sleutel weg uit de tuin, of is dit de sleutel tot de tuin? Ik strompelde naar de uitgang van deze tuin. Ik had het in zicht nu en greep naar mijn buik. Bloedende tuinen, zover het oog rijkt, vermengd met regen, waar haar oog over waakt. Hier heeft ze haar woonplaats. Hier voedt zij haar raadsel, haar mysterie, waar al eeuwen naar gezocht wordt. Nee, zij zullen niet vinden, want zij waakt over haar geheim. Alle sterven zij door een blik op haar te slaan. Tot steen werden zij in alle eeuwigheden. Haar discipel is zoek, haar beker verloren. Zij heeft haarzelf nog nooit gezien. Zou zij het weten, dan zou zij sterven, daarom weet zij maar half. Zij weten dat zij een geheim heeft. Alleen ze kennen het niet. Ze hebben er alleen een glimp van opgevangen en die glimp heeft hen voor altijd verblind. Daar aan de overkant weten de mensen niet dat ze niet weten. Men werd met een mes op de keel gedwongen om een merkteken te nemen. Als je dit niet deed, dan werd je mogelijk vervolgd. Gevangen gezet, gemarteld en gedood, hele volkstammen werden uitgeroeid. Het verkoopte een gedwongen medicijn. Als je het niet neemt, zul je geplaagd worden door angst en treiterijen, vervolging en ontmoediging. De plaats was omringd door vergetelheid, zodat het geheim gehouden werd. Ook werd het afgesloten met vuil. Ook zou er dan geweld tegen je gebruikt worden. Dit was ook de plaats van verlokking. In die vergetelheid zou je blootgesteld kunnen worden aan leugens, en je zou gevangen kunnen worden, en je zou vreemd gedrag kunnen gaan vertonen. Daarom was het extra oppassen geblazen hier. Het wordt beschermd door de watervallen van leegte en vergetelheid. Diep binnenin is daar de herinnering, het roepen van de kinderen. Er waren dus gevaren opgesteld om deze geheimen te beschermen. Het medicijn is om gif te transformeren tot medicijn als een aparte kunst in het oorlogsvoeren. Er werden vijanden geopenbaard, het eeuwige conflict werd getoond. Die werelden moesten gedragen worden als een last, in een grot vond hij tabletten met vreemde tekens erop. Hij moest dieper de grot in, waar hij nog meer tabletten vond, met nog meer vreemde tekens. Hij hoorde het gebrul van grote harige dieren buiten. De tabletten hadden gezegd dat wanneer zij zich om zou draaien, dan zou het slot dichtvallen. Had hij de tabletten wel goed ontcijferd? Was dit wel echt hun boodschap? Of had zijn verkeerde interpretatie hem hier geleid? Hij lag stijf van de schrik in een kooi, precies zoals de tabletten hadden voorspeld. Maar waren zijn interpretaties wel waar? Of had hij de tekens verkeerd vertaald? Waarom was hij hier? Toen begon de honger toe te slaan. Zoals de tabletten hadden voorspeld. De rode hemel hing boven het kamp. De tabletten in zijn hoofd waren gebroken. Vanuit dit bloed kwam alles voort als iets wat zichzelf zou vernietigen. Daarom moesten de ijstijden komen, in haar wordt het geheugen gewist, laag voor laag. Zij die onder het ijs schieten raken voor eeuwig verloren, maar zij neemt hen uit het water. Het gebeurt wanneer zij aan haar borst zijn, wanneer zij van haar melk drinken. Dan geeft zij hen deze droom. Gij moet uw weg hier zien te vinden. Gij moet opnieuw geboren worden, opnieuw beginnen, na diep diepte zijn gevallen. Zij vangt u op in de diepte. Zonder haar zou u vallen... Te pletteren in het ravijn. De tranen vormen een fragiele, hangende brug over een woeste rivier, als over een ravijn. 13. De zachte rivier, de afgrond is de subjectiviteit, het veranderen van gezichtspunt. Hier is het samenspel tussen gezichtspunt en het veranderen van gezichtspunt, we vonden een doorweg naar de bossen. Er waren hier veel lange bruggen. Zo kwamen we in een ondergrondse wereld. Ik werd wakker in zweet. Ik staarde naar een oorlog. Ik voelde me zwak worden in mijn benen en begon te trillen. Ik werd bevend wakker. Ik was in een oorlogshemel. Ik durfde niet meer te slapen. Maar overal is er oorlog, oorlog tussen mannen en vrouwen. Ik voelde me heel slap. Ik durfde niet in slaap te vallen, maar mijn omgeving vertrouwde ik ook niet. Ik zink weg in slaap. Ik probeer uit alle macht wakker te worden. Ik voel mij alsof ik in een coma ben. Wat zijn de woorden die tot leven leiden? Ik strijd met u mijn hart is teer. Mijn woorden broos, als bloesem, regen, regen van de hemel, zij brak het ijs, alle wegen eindigen hier, wie de weg kwijt is, vindt hem weer. Het brengt me naar ondiepe wateren, waar ik opnieuw kan beginnen, de bloemen groeien hier meters diep, in het ravijn, hier is alles armoe. Hier verdwijnt alles als je het roept, ik kan alleen zwijgen, uw woorden drijven mij naar diepe stilte, u fluistert zacht, met dromen in uw hand, u komt tot mij, u neemt mijn hand, uw glorie leidt mij. En draagt mij over woeste zeeën. Met u te zijn is beter dan met een mens. Over een zee van tranen, over een rivier van bloed, je hebt het bos bereikt, in de duisternis, voetstappen in het zand, bloedende de hele nacht, je betaalt een hoge prijs, tot de morgen zul je alles dragen, honing na een wilde nacht, plaats van veren, nemende de lasten weg van mij. Je leidt me naar de zachte, zachte rivier. Als het ritme van een lange verloren droom, dring je zacht door. Maar ik ben op de vlucht. Het breekt en dan gaat het terug in de geschiedenis. Hij is de woedende traan en de traan van oorlog. Altijd heeft hij tegen je gestreden, totdat je het verborgene ontdekt. Ik weet, je leeft in bevroren dromen. Ik weet, je leeft in stenen verborgen. Ik heb u veel te zeggen, maar ook raadselen heb ik gegeven. Ik heb u rust gegeven, een eeuwige rust. Ik heb u verteld over bomen en struiken en hun geneeskrachtige werkingen. Ik breng boodschappen van verleden tijden naar boven en ziet... Zij borrelen en dragen genezing, kennis en kracht. Ik spreek tot de bergen en de heuvelen, en zaad dalen op hen neer tot nieuw gewas. Een nieuwe schepping zal komen, geheel nieuw, de duidelijke zin van het woord zal hersteld worden, en de taal, mijn woorden zijn kracht en kennis. Als het rode dat van de heuvelen druipt, zij was het dan die sprak, laat dan de kinderen los, want gij kunt ze niet dragen. Bouw dan de brug, opdat zij eens kunnen volgen, en zij niet vergaan. Zij leiden tot de rode hemel, zo is dan haar boodschap vol met raadselen. Ja, nieuw bewustzijn zal als een golf over u komen. Zij die de juwelen van de diepe rivieren dragen hebben toegang tot het grote, wacht dan op de tongen der morgen. Langzaam zul je alles weer vergeten. Langzaam zul je alles weer herinneren, langzaam zal het je veranderen. En op de velden zult gij leven vinden, en gij zult tot de melk komen. 14. De afdaling in het ravijn: het gaat er altijd langsheen, zoveel woorden. Maar het glijdt er langsheen als een golf, bestaat het wel, of is het alleen maar één van mijn dromen, ik zie hen bruggen bouwen, maar zij komen nooit aan, het zwom weg, het komt nooit meer terug, de weg zal nooit getoond worden, ik zag hen torens bouwen, maar aan hen wordt niet gedacht, ik zag hen diepe gaten graven. Maar zij vonden het niet, het was gehuld in een geheimenis, tussen vele bloemen is zij als een steen, het brengt ons terug tot de tenten. Tot de wildernis, het niet willen luisteren is het hart van een zwijn en zie, zij zullen zijn naam verdraaien, en zijn geheimen zullen verborgen blijven voor hen, er was een man die langs een ravijn ging en uitgleed. Gelukkig kwam hij slechts in een kleinere inham van het ravijn terecht, maar daar waren doornenstruiken waarin hij verstrikt raakte. Uiteindelijk kon hij uit de inham komen, maar hij was zo verzwakt en verwond dat hij niet meer naar boven kon, dus hij trok dieper in het ravijn. Na een lange tijd van omlaag klimmen kwam hij aan in een andere inham waar een grot was. Toen hij dieper de grot inging in de inham raakte hij in gevecht met een wolf. Hij had geen krachten meer. Hij was zwak en verwond en kon niet veel tegen de wolf beginnen. Hij stortte ter aarde, maar plotseling werd de wolf weggetrapt. Een jongen stond voor hem. De jongen ontfermde zich over de man, terwijl de wolf wegvluchtte. De jongen verbond zijn wonden en droeg de man dieper de grot in waar hij leefde in een stam. De stamhoofden hadden verschillende dochters en zonen en nadat de man hersteld was trouwde hij met een van de vrouwen er werd aangenomen in de stam. Hij kreeg zeven zonen met deze vrouw. Op een dag besloten de zeven zonen dieper te gaan in het ravijn. Ze klommen verder naar beneden. Totdat ze bij een andere inham kwamen. Ze gingen naar binnen in een grot waar ze een enorm grote steen vonden. Achter de steen was een vruchtbaar land. De steen sprak tot hen dat hij ze getrokken had tot het vruchtbare land, maar een van de zonen begon de steen uit te lachen en te bespotten, zeggende dat het slechts een steen was. Daarop sprak de steen, opdat gij deze woorden van waanzin hebt gesproken en niet hebt opgemerkt dat er leven is in de steen, zult gij sterven. En de zoon die de woorden van Spot gesproken had en had gelachen tot de steen viel dood neer. Grote vrees viel op de andere zonen en sindsdien gehoorzaamden zij de steen en hadden veel respect voor de steen. En zij spraken, ja. Inderdaad heeft de steen ons tot vruchtbaar land gebracht. En ze leefden in het vruchtbare land en kregen kinderen en hadden goede oogsten omdat de steen niet meer tot hen sprak en niets meer deed begon hun vrees voor de steen af te zwakken. En zij deden wat goed was in eigen ogen. Maar op een dag toen zij de steen weer eens bezochten, wat ze uit gewoonte deden, begon de steen weer tot hen te spreken. En de steen sprak, zie, ik ben het die u tot dit vruchtbaar land hebt geleid en u vruchtbaar hebt gemaakt. Zie, ik zal u leiden dieper in het ravijn. Laat dit land dat ik u gegeven heb achter op dat ik u beter land zal geven. Maar een van de zonen begon te protesteren en begon met de steen te argumenteren, zeggende dat ze het hier goed genoeg hadden, en dat het geen zin had om verder te trekken omdat ze alles al hadden wat ze nodig hadden, en dat hij zijn gezin niet in gevaar wilde brengen. Hij wilde hier achterblijven met zijn gezin om in rust en vrede te leven. Maar de steen begon te spreken, omdat gij deze woorden van onwil en zelfgenoegzaamheid hebt gesproken, zult gij sterven. En de zoon viel dood neer nadat de steen was uitgesproken, grote vrees viel op de overige vijf zonen, en zij gehoorzaamden de steen, en trokken met hun gezinnen dieper in het rafijn. Na een lange tijd omlaag klimmen kwamen ze in een inham, waar een grot was en waar een stam leefde, en zij kwamen in grote oorlog met deze stam. Het was een wilde en woeste stam, en een van de overgebleven zonen begon te klagen over de steen, waarna hij ook dood neerviel. Nu waren er nog vier zonen over, die de steen zeer vreesden. En zij gehoorzaamden de steen en vochten terug tegen de stam die hen de oorlog had verklaard en zij verloren de oorlog en werden in krijgsgevangenschap geplaatst. En zij leefden in kooien in de grot. Maar geen van hen durfde te klagen over de steen. En zij moesten voor hun ogen zien hoe hun vrouwen en kinderen door de wilde stam werden afgenomen. En in hun hart twijfelden zij aan de steen. Maar zij durfden dit niet uit te spreken. Na een tijd werden zij uit hun kooien gehaald en leefden in slavernij tot de wilde stam, en zij begonnen de steen te vergeten, en de vrees voor de steen begon af te zwakken, want de steen was niet meer in hun leven en er werd niet meer door de steen tot hen gesproken. Ze hadden zich neergelegd bij hun lot. Zo moesten zij werken voor de wilde stam. Alles wat zij hadden was hen afgenomen. Ook hun vrouwen en kinderen leefden in slavernij, maar enkele van hen herinnerden zich de steen en hielden vast aan wat de steen hen had gezegd, dat het een beter land zou zijn en begonnen hierover te spreken tot de wilde stam die hen in slavernij hield maar de wilde stam geloofde het niet en zij dreven de spot met de steen. Een vreemde ziekte kwam over de wilde stam en zij verzwakte zeer. Ook waren enkele van hen blind geworden. En zij begonnen de steen te vrezen. Zij spraken, zie, gij hebt de waarheid gesproken, en zij lieten hun slaven vrij en gaven hen een stuk van hun land. En het land was inderdaad beter dan het vruchtbare land wat zij hadden. En ook zij gaven toe dat de steen de waarheid had gesproken. En het nageslacht bezocht de steen, en op de steen stonden grote woorden geschreven in allerlei lagen. En de steen was als gestolde tranen, als het tranenglas. En er kwamen stemmen uit de steen en echo's. En zij tekenden deze woorden op in de grotten voor de nageslachten tot een eeuwig teken. En de woorden van het tranengesteente staan opgetekend in dit boek. Eeuwen later na deze gebeurtenissen werd er gezocht naar de steen, maar zij konden de steen niet vinden. Wees daarom wijs met dit boek en ga er goed mee om als een boodschap en les voor de nageslachten. En het nageslacht ging nog nog dieper in het rafijn en zij kwamen tot een nog dieper gelegen inham waar zij een gevecht hadden met holenberen en wilde stammen. Er waren hier veel zandholen en ze vonden hun weg tot een oerzee waar holenstammen leefden aan de kust en waar stammen leefden die woningen op palen hadden in de zee. Er waren ook veel eilanden. Ook met deze stammen raakte het nageslacht in oorlog en zij wonnen deze oorlog en namen bezit van de holen en van de woningen op palen. Op een dag was er een wonderlijk verschijnsel boven de zee. Een ladder van touw kwam uit de hemelen. Het nageslacht klom erover naar boven en ze kwamen in een hemel van holen. Zij zaaiden toen zaad tot de aarde en het ravijn, waaruit bloemen voortkwamen die richting deze plaats groeiden en waardoor vele anderen deze plaats zouden kunnen bereiken. Deze bloemen waren taai en weelderig als oerwoudsbloemen, vijftien, het land wat een paradijs had kunnen zijn. Ik kan niet meer lachen. Ik kan nauwelijks praten. En ik probeer te kijken naar de overkant. Maar alles wat ik zie is bloed en mist. Ik zie het bloed hangen over deze landen. Over dit land wat een paradijs had kunnen zijn. Ik word getrokken naar de diepte door een groot geheim. Het gaat altijd maar door. Ik heb nooit rust voor dat wat ik niet heb kunnen zien. Ik heb ernaar. Gegrepen. Maar ik miste. Het vaagt weg in mij. En komt dan terug. Erger als nooit tevoren. O. Oh kan ik het toch eens vertellen, maar de woorden draaien om mijn ogen, zij houden pijlen op me gericht met hun bogen, en dan is alles ineens stil, is er iemand die mij eens een keer gelooft. Ik loop er al mee voor zo lange tijden, ik wil het niet tot leven laten komen. Het is wild en zonder compromissen, kunnen we rennen en ons verbergen als het wakker wordt? Is er een schuilplaats, of is de enige schuilplaats niet in hun werkelijkheid te geloven? De wildernis schuilt achter het touw, zoveel tuinen die naar de rivier toe leiden, na de golf zal het land vruchtbaar zijn, zij komen nooit tot de oppervlakte. Ze wordt herfst, ze wordt winter, maar ze wordt nooit lente, hier sterft het midden in de nacht. Dan begint ook de droom weg te vagen, daarom houden vrouwen de spiegeling in stand. Ik probeerde over haar heen te komen, maar heb je die speren gezien? Eén dag veranderde ze van gedachten om mij, maar een dag later was ze het vergeten. Ik begon na te denken over haar woorden. Wat bedoelde ze? Er waren hen die niet over het touw klommen tot de hemelse plaats, maar die dieper in het ravijn gingen, en zij gingen door tot de bodem van het ravijn en tot onder het ravijn, en zij bemerkten dat er een zee was onder het ravijn. Hier kwamen zij tot een eiland, maar ook daarvan trokken zij weg, verder tot zij aan land kwamen, en zij bemerkten dat zij onder een ander ravijn terecht waren gekomen, en dit ravijn was als een vruchtbare vallei, vol begroeiing. En zij trokken verder onder het ravijn en kwamen aan bij een ravijn van een zee. En zij begonnen op te klimmen tot boven het ravijn. En zij bemerkte dat de wereld anders was dan zij dachten. En zij trokken tot een plaats genaamd Rodenberg, waar zij zich vestigden. En zij begonnen de woorden te prediken die hen waren overgedragen in het ravijn, en de woorden die zij hadden opgetekend over de gebeurtenissen in de rafijnen. Er was iets in haar wat het einde van de wereld kon veroorzaken. Alles was hier zo dubbel, en alles kon omgedraaid worden. Alles vertraagt hier, het steekt ons diep, opdat wij ontwaken, Wanneer de zee inzet, zal het zout geen medicijn wezen, de zwarte terreur is in hun ogen, een spuitende macht van de dood, en dan zal alles ophouden. De nachtmerrie draait de dag, en ze zullen alles verkeerd begrijpen, door een kus zul je binnengaan, en dan zul je sterven. Er stond een man op in Rodenberg, genaamd Jezusar. Hij predikte het hemelse woord en het hemelse onderwijs, en grote wonderen en tekenen volgden hem. Herders werden zijn discipelen en ze begonnen te prediken in de steden. De billen en borsten van de moeder waaruit u geboren bent zijn de dijken tegen de vloed. Zij bouwden de bamboehuizen hoog aan de kusten van de zee en de rivieren, van een vissersstam zijn zij. Wie heeft u verteld dat de jacht materieel is? De jacht is alleen symbolisch, en tegen het kwaad, op hoge palen is haar bamboehuis gebouwd. Hoe bent u er toe gekomen tegen haar te strijden? Als vissen zal zij u vangen, als haar heupen bewegen, dan roept de baarmoeder u: gij zult teruggeroepen worden. Weg van al uw leugens en grootspraak. De ogen der meesters vallen uit, zij zinken in vergetelheid, zij verzamelt schedels in de duistere nacht, zij draagt hen tot de rivier om hen op palen te steken en in haar hutte. Leggen, zij jaagt in de duistere nacht, waar alles in vergetelheid eindigt. Wie zal opreizen van hier, wie zal opzwemmen over de waterval, hier is alles naar beneden gestort, ter pletter gevallen op de scherpe rotsen. Wie zal opreizen van hier, het ijs slaat en striemt, en brengt het gif van illusies, in de diepte roept zij, haar stem sterft weg in de nacht van ijs, maar haar adem is in hun nek. Zij kunnen haar niet van zich afslaan en zij begraaft hen in de duistere nacht, onder sneeuw en ijs. Zij laat hen wegzinken in ijzige zeeën, zo komen zij tot hun einde. Zij is een boek van spreuken, duistere spreuken staan op haar hart getekend. Zij spot met alle die denken iets te weten. Zij misleidt hen en lacht, zij geeft hen wat ze willen, maar het zijn haar strikken. Het trauma heeft geen plaats hier, want er is diepzicht. Wij kijken door de herinneringen heen. In de stad noemen ze alle dingen anders. Daarom ben ik tot het Witte Bloemenveld gegaan. Ik kan hier waarnemen hoe dingen echt zijn. Het is altijd weer anders dan mensen zeggen. Het begint altijd in je hoofd te draaien. En dan weet je het niet meer door het dal van de Witte Bloemenvelden. Komen wij tot de gelijkenissen. Dit boek is er vol van. Zij strijden alle om het boek van het Witte Bloemenveld. Het Witte Bloemenveld. Ik vond jou daar en nam jouw hand. Het. Leiden mij tot de overkant van het witte bloemenveld, zij nemen afscheid en vertrekken, als een witte bloem die vaarwel zegt. Wat had het halsnoer gedaan? En wie was de verstrekker van dat halsnoer? In het halsnoer was een traan in een steen. Hier golden de wetten van een bruut halsnoer in een wereld waar vuur en ijs, oorlog en vrede, dood en leven, hetzelfde is. Het is de wereld van een halsnoer. Een wereld waar je gemengde gevoelens hebt. Je wilt weg, terwijl je wilt blijven. Want wat wacht buiten op je, het is een gemene wereld, maar ze noemen het loon. Het is een harde wereld, maar ze noemen het zachtheid. Alles is hier omgedraaid en alles is alles geworden, als in een vreemd vuur. Het is de wereld van een halsnoer. Wie maakte dat halsnoer? Maar een betere vraag is, hoe kan het vernietigd worden? En als het dan vernietigd is, krijgen we dan later geen spijt, omdat alles allemaal veel erger is geworden sinds het halsnoer er niet meer is, de wereld van het halssnoer is daar waar het licht duisternis is. Het is altijd een verrassing voor iedereen wanneer die wereld zich opent. Zoveel verwarring, maar ook zoveel helderheid, daar waar de wildernis en de chaos de enige orde is. Ik ken niemand die ooit uit die wereld ontsnapt is, want er is geen ontsnapping mogelijk. Je kunt alleen maar wegzinken in allerlei verderf. De ontsnapping staat hier namelijk gelijk aan het dieper opgesloten worden. Geef de moed maar op als je in deze wereld verstrikt bent geraakt. Want hoe meer je er tegen verzet, des te dieper je erin vastraakt. Laten we dan ook de moed opgeven voor hen die in deze wereld verstrikt zijn geraakt... en al onze reddingsacties opgeven, want onherroepelijk zullen we meegesleurd worden. Het is de wereld van hen die door het halsnoer zijn gebonden. Een traan in een steen getuigt van de tragiek van het halsnoer. Want wie is het halsnoer? Er is in de wereld van het halsnoer geen onderscheid tussen het ding en de persoon. Feit is dat het halsnoer alle krachten moet harmoniseren... Maar ten koste van wat? Zou je niet moe worden van zo'n wereld? En waar staan wij ergens? Waar gaan we naartoe? Het hangt er vanaf in hoeverre onze ogen geopend zijn waar we leven. Onze zintuigen bepalen dat. Maar bovenal ons intellect en dat intellect moet openstaan en niet zelfvoldaan zijn. Wat nou opgewekt worden door een kus? Dat is een oud sprookje. Hier val je in slaap door de kus om ten prooi te vallen aan dromen. Hier is de kus de doodsteek. Maar... Leven en dood is hetzelfde, slapen is het waken, dus waarom klagen wij? Is dit dan de weg naar het hogere intellect, of verliezen we dan ook het laatste wat we hebben, en dit alles door de traan, een rode traan, want die traan was van bloed, en die traan zit nog steeds in de steen van het halsnoer. Op de heuvelen stonden zij, en die gebonden waren door het halsnoer. Zij dreven elkaar naar het hogere intellect, waar de steek het zachte is, waar de slaap hen liet opstaan, en de waken het slapen was, Strik mij dan? Als de strik de traan des levens doet ontwaken, sprak een jongen luid op de heuvelen. Zijn speer was gedecoreerd met de fijnste sieraden. Er was hier geen verschil tussen de valstrik en de levensweg. Er was hier geen verschil tussen kennis en domheid, tussen lelijkheid en mooiheid, tussen ziekte en gezondheid. Iedereen was hier ziek door het halssnoer en alle muren waren hier afgebroken. En daarom waren de velden uitgestrekt. Zij zaten vast in een kooi gemaakt door het halssnoer. Het halssnoer had die wereld gemaakt, een wereld waar niemand uit kon ontsnappen, alleen maar dieper in kon wegzinken. Het was een wereld waar schoonheid gelijk stond aan vuilheid. Zij konden niet ontsnappen uit hun kooien. En wat zien zij die het boek bekijken? Stenen waarin tranen opgeborgen zitten. Het verandert terwijl je kijkt, na een lange dag zijn er geen letters meer, alleen vlees en bloed, geen verschil meer tussen pijn en plezier, want het halssnoer heeft de muur afgebroken. Geen verschil tussen de drijver en zijn slaaf. Sommigen probeerden het halssnoer te doorgronden. Wie was het halssnoer? Ik wees hen de weg naar het halssnoer. En ik heb ze nooit meer teruggezien. Ik zocht beschutting, alleen maar om te ontdekken dat dit hetzelfde was als naaktheid. Was ik al in de wereld van het halssnoer, er was hier geen verschil tussen de schieter en het geschotene. 16. De ochtendrivier, vuile bloemen groeien langs de kant van de grote rivier. Met vuile gezichten staren ze ons aan. Bedekt met modder, zij zijn één met de natuur. Zo is het altijd geweest. De brug over de rivier komt nooit aan, maar leidt ergens anders heen. In het midden heerst altijd de mist. Deze twee landen kennen elkaar niet. De brug heeft hen nooit de waarheid over elkaar verteld. En vuile bloemen groeien aan de waterkant. Met hun vuile gezichten kan het hen niet schelen. Ze bewaken het geheimenis. In de rivier verdwijnt alle tijd. We grijpen en we missen. o, oh, die bloemen ruiken zoet, maar we kunnen ze niet aanraken achter een groot hek zei zij, wat moeten we met het mysterie van religie, het is een onderdeel van de literatuur, blijf lezen en het zal vanzelf opgelost worden en ik kijk, in het gezicht van de ontwaking, en ik zie de donkere nacht worden tot bloemen, zij groeien in het water, ik kwam tot de brug, waar vele moeders waren met hun kinderen en mensen, veel mensen. De brug was wijd en wit en ze spraken dat ergens in het midden van de brug, daar is geen tijd meer, daar is een mist waar iedereen elkaar verliest ik vroeg me af waarom zoveel tot deze brug gekomen waren, maar ik zag in dat er geen andere keus was. Er was een oorlog in hun land en hun land zou vergaan en men schiep religies om aan de macht van de brug te proberen ontkomen en men begon te twijfelen aan het verhaal van de brug. Ik ging de brug op en liep door totdat ik. In witte bloemenvelden kwam, ik zag niemand meer. Ik was helemaal alleen, plotseling voelde ik een hand en ik ontwaakte. Aan de andere kant van de brug was ook een oorlog, ook dat land zou vergaan. Er was alleen leven op de brug. U werd geschapen in een paradijselijk geheimenis. Opent uw ogen, u werd geschapen in een bloemenveld, in een tuin, als voorhangsels van de wildernis. Opent uw ogen, u werd geschapen langs de waterkant, tussen vuile bloemen. U verstond de boodschap niet, zij trokken u tot de dieptes van de rivier. En op uw vragen was geen antwoord, zij vertelden u verhalen om u af te... Leiden van het geheim, zij cirkelden om uw hart als bijen die de honing bewaakten, een boodschapper was tot u gezonden, maar u begreep hem niet, hij stak u, u probeerde hem om te kopen met bergen goud. Maar onverbiddelijk bleef hij steken, want het is de belasting van de hemel, in mij hebt gij het antwoord, ik ben degene die u leidt, ik ben degene die het loon uitkeert na de belasting, ik ben degene na de grote witte oorlog, bloemen van de duisternis, uitgestrekt tot grote pracht. Hun uitgestrekte velden dragen het zicht, zij komen tot de ochtendrivier, het water stroomt sneller, zij maken hen los die verstrikt zijn in het zeewier. U bent geschapen in een bloem. Vol honing, met een honinkroon op uw hoofd, nog steeds bent u het wonder van het bestaan, o zee van de eenzame, groeiende zo diep, het omcirkelen van het wonder, wat u zelf bent. U versloeg reus en beest door dit wonder, u greep diep, en alles wat u nam was het zachte, o honing in een holle boom. Heb je gehoord wat de vlinder sprak? Nee, deze schepping kennen zij niet. Zij leven alleen in hun eigen verhalen. 17 het geheim van de eeuwige jeugd. Sommigen proberen haar te grijpen. Maar zij struikelen, hier kun je niets grijpen. Alles glijdt weg, op het ijs proberen ze verder te komen, te ontsnappen aan de duisternis, maar zou het ijs hen houden? Daar schieten ze diep weg in de rivier, de duisternis houdt hen vast, totdat zij het zicht vinden wat op hen wacht. De morgen bedriegt, ik heb het zelf gezien. De morgen lacht je uit, waar de ontwaking slechts een keten is. De duisternis is op een hoge berg, terwijl de ochtend in het dal de dwazen misleidt. Over een zee zwem ik, ik zal de overkant nooit bereiken. Maar het is om tot de droom te komen, de diepere wereld. Over een zee zwem ik, dat eiland is niet daar. Ik bouw hier op het grote niets, ik glijd steeds dieper weg in het dal. Ik ben bij de vallei Bloemen, bij het geheimenis van. Tijd achter het tranenglas, het dal reikt tot de zee, de late regen van het herfstgetij. Ik probeer de sloten te openen, maar zij draaien, en telkens veranderen zij, in de droom van de zee. Golf na golf komt het, slag na slag, tranen van bloed, die zich mengden met het water. De zee is wild, hier stopt alle tijd. Alles gaat hier terug naar het verleden. Het geheim van de eeuwige jeugd is hier, zelfs als je denkt dat je ontwaakt, droom je nog steeds, in een immens diepe afgrond stopt alle ruimte, alsof hier de gedachten stoppen, alsof alle gedachten hier afbrokkelen. Hier kunnen we niet verder, maar hier worden we weer teruggedreven de ruimte in. Maar waar manifesteert de zee zich in de ruimte, velen kunnen nooit tot dit gebied komen, want de rivier is een eindeloze rivier, allemaal haar gezichten. Zij hebben uw hart doorboord. Waarom wilt gij haar terug? Ze kon het niet dragen. Het ijs trekt haar, meer dan wat dan ook. Gij kent haar niet. De zeeën zijn de nachtmerries van uw leven. Nee, nooit zullen zij haar begrijpen. In verwarring zullen zij vergaan. In bloed heeft zij zich gewassen. Zij staat op met boog en speer, klaar voor de jacht. En zij neemt je mee, maar onbereikbaar is zij. Zij is de peste nachtmerries. Het leven is een nachtmerrie. Gij moet wakker worden. Iemand slaat op je met vuisten. De vrouw richt het tranenglas op om er alles achter te verbergen.